Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gaza-strook wordt opnieuw gedemonstreerd tegen Hamas. Gisteren gebeurde dat ook al. Honderden Palestijnen zijn weer de straat opgegaan omdat ze willen dat de oorlog stopt. Hamas zegt dat mensen het recht hebben om te demonstreren, maar dat ze zich zouden moeten richten op Israël. Al hoort deze Hamas-kenner ook andere verhalen. Er zijn berichten dat de mensen die aan het demonstreren waren neer hebben geslagen. Dus dat ze echt die protestacties uh, hebben proberen te stoppen. Maar verder denk ik dat Hamas ook niet precies weet hoe dit geduid moet worden. Of het nou het begin is van een langdurige iets, van een langdurige beweging... of dat het als een nachtkaas uit zal gaan. Israël moedigt inwoners van Gaza aan om door te gaan met demonstreren tegen Hamas. Een meerderheid van het Braziliaanse Hoge Rechtshof... wil dat oud-president Bolsonaro wordt vervolgd voor een poging tot een staatsgreep. Bolsonaro verloor twee jaar geleden de verkiezingen, maar accepteerde dat niet. Duizenden aanhangers bestormden belangrijke politieke gebouwen. Aanklagers... ...denken dat Bolsonaro die opstand heeft aangestuurd. Ook zou hij op de hoogte zijn geweest van plannen om president Lula te vergiftigen. Als Bolsonaro wordt veroordeeld, kan hij meer dan 20 jaar cel krijgen. De griepepidemie is voorbij, zegt het RIVM. Afgelopen week nam het aantal mensen dat met griepklachten naar de huisarts ging verder af. Half januari begon de epidemie. Hij duurde negen weken. En Iga Sviontek, de op 1 na beste tennisser van de wereld... krijgt extra beveiliging bij een toernooi in Miami... nadat een toeschouwer haar leeft lastiggevallen. Zaterdag schreeuwde een man tijdens een training... beledigende dingen over haar en haar familie. Hey Iga, wat Hey Iga, is, het, is het? Ook had hij allemaal lelijke dingen gestuurd via social media. Swiatek staat zometeen in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Miami... Het weer blijft droog, komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. En morgen wordt een zonnige dag bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De Aalspits is ook in Noord-Holland alweer op zijn retour. De meeste files die er staan hebben 5 minuten vertraging nog. Eén uitzondering, dat is de N201 uit in richting Hilversum. Tussen Vinkenveen en Loenen staat 3 kilometer met bijna 20 minuten vertraging.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 I left to find Touching even better anyway Focus on a couple with the pain We're Only getting older by the day We're Only getting older Touching even matter anyway Focus on a couple with the pain Peace.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 FM voor Zandvoort en de regio. Goedenavond. De hoofdpunten van het NOS journaal. In het noorden van de Gazastrook wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de oorlog. Honderden demonstranten zijn weer de straat opgegaan. Een deel van hen roept ook leuzen tegen Hamas. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor schennis van de eerbaarheid. Twee weken geleden kreeg hij een boete van 250 euro... omdat hij op de snelweg had gemasturbeerd achter het stuur van zijn auto. De Poolse toptennister Iga Sviontek krijgt op het toernooi van Miami extra beveiliging. Zaterdag werd ze lastig gevallen door een toeschouwer die beledigingen schreeuwde. Hij had Sveontek ook al uitgescholden via sociale media. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, lokaal kans op mist. Morgen overdag zonnig, dan wordt het 13 tot 17 graden. And like I'm talking about Everybody getting drunk. crunk Boys try to touch my junk, junk Gonna smack him if be getting too drunk, drunk Now we go until they kick us out of The police shut us down, down Police shut us down, down ho ho shut us down Don't stop, make it pop DJ blow my this up, <laughs> I uh, walk in. Down. Down.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 Met mij wil Voor altijd met mij wil En ik hoop dat jij dat ook met mij wil